Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Massa-zaaddonor Jonathan Meijer kan voorlopig gewoon YouTube-filmpjes blijven maken. De ouders van de kinderen die met zijn zaad zijn verwekt... wilden dat hij daarmee stopt, omdat hij in de filmpjes de kinderen direct aanspreekt. Terwijl volgens deze ouder is afgesproken dat dat niet de bedoeling is. Er is een donorcontract opgesteld. In dat contract staat dat hij zich niet als ouder mag opstellen... maar dat hij zich ook niet het recht mag verwerven om zelf contact op te nemen met het kind. Van de rechter moesten de ouders en de zaaddonor met elkaar in gesprek... maar dat heeft niks opgeleverd. Daardoor moet nu alsnog een rechter naar de zaak gaan kijken. In de Braziliaanse stad Sao Paulo is een klein vliegtuigje neergestort op een drukke weg. Het toestel raakte een bus die daar reed. Er zouden zeker twee mensen zijn omgekomen. En twee anderen raakten gewond, een vrouw die in de bus zat en een fietser die werd geraakt door een stuk puin. Er zijn fouten gemaakt bij het vervoeren van de Roemeense kunstschatten naar het Drens Museum die twee weken geleden daar werden gestolen. De Roemeense toezichthouder zegt dat de kunstschatten niet goed waren beveiligd... en dat de procedures voor het uitlenen van de helm en de drie armbanden niet goed zijn gevolgd. De stukken zijn nog altijd ook niet teruggevonden. Er is op de bouwbeurs in Utrecht iets meer verbouwd dan de bedoeling is. Flink wat bezoekers in de jaarbeurs gingen gisteravond met elkaar op de vuist. Op social media gaan beelden rond. Daarop is te zien dat tafels en stoelen in het rondvliegen. En er flinke rake klappen worden uitgedeeld. En dat allemaal terwijl er flinke beukmuziek op de achtergrond aanstaat. Agenten en beveiligers hebben de vechtende groep naar buiten gedreven. Een man van 22 is opgepakt. De jaarbus die noemt de flinke vechtpartij een opstootje en zegt dat het snel weer rustig was. Het weer dan, het is grijs met flink wat wind bij een graadje of 4. Vanavond kan er misschien een klein spatje regen vallen bij 0 tot 3 graden. Het weekend bewolkt met soms wat zon en zo'n 7 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 en bijna nog steeds bij was. Ik niet de mits, maar de tenzij was. Ik niet de kiezel, maar de kei was. Ik niet de honing, maar de bij was. Ik niet de modder, maar de pij was. Ik niet het vet maar juist de sprei was. Ik niet de man, maar juist de tijd was. Ik niet de kassa, maar de rij was. Ik niet de ragoe, maar de pasta.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 dan die dikke uit de jury was En bijna nog steeds blijven Ga je dan nog steeds, en bij dan nog steeds, vijf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 I will never know Where love will flow Aim high, shoot low We gotta aim high, shoot low I will never know where love will flow. Say is Pay. My head just feels in pain I missed the bus and there'll be hell today I'm late for work again And even if I'm there They'll all imply that I might not last the day And then you call me And it's not so bad It's not so bad The chicken, the casino, take your baby Poker face, p p p poker face, p p p face, face, face, face. You saw me